De ontploffing rond drie uur vannacht richtte grote schade aan. De gevels van zeker vier woningen zijn vernield. De oorzaak is vermoedelijk een gaslek. De brandweer moest een aantal bewoners met een hoogwerker van hun balkon halen. Premier Rutte komt vandaag vervroeg terug van vakantie... in verband met het overlijden van prins Friso. Mogelijk wordt er vandaag al meer duidelijk over de uitvaart van de prins... Koning Willem-Alexander kwam met zijn gezin gisteravond aan op Huis ten Bos. De koning heeft zijn vakantie in Griekenland afgebroken. Vermoedelijk zal Friso een aantal dagen opgebaard worden in een rouwkamer in Huis ten Bos of in Paleis Noordeinde. Veel 80 kilometer wegen in Nederland zijn te smal. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.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 Malinese hopen dat president Keita het land weer stabiliteit zal brengen... na de staatsgreep en de gevechten van vorig jaar. De Amerikaanse regering wil de wet veranderen... om een einde te maken aan de overvolle gevangenissen. Minister Holden van Justitie wil mensen die lichte, niet-gewelddadige drugsdelicten begaan... voortaan laten behandelen of taakstraffen opleggen. Sinds de jaren tachtig zijn rechters verplicht om celstraf op te leggen... voor alle drugsdelicten in het kader van de War on Drugs... Bijna de helft van de gevangenen in de VS zit vast voor een drugsmisdrijf. Het weer, wolkenvelden, buien, mogelijk met onweer, maar ook wat zon en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. De Dijonbakker van de ANWB. Er staan korte files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. En op de ring van Amsterdam de A10 tussen Knoop het Koenplein en Hemhaven zo daar 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Let me rock you. This all I wanna do. Let me rock you. Let me rock you. Let me rock you. Let me rock you. the feel for you. The feel for you. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zondag bij CFM. En jawel, het is twee uur, dus zonnetje schijnt weer lekker op dit moment buiten. En wij gaan binnen vanuit de Tolweg 10a, drie uur lang lekker programma voor jullie maken. Met daarin natuurlijk heel veel lekkere muziek en informatie, waaronder de eerste plaat, dat was Chaka Khan en I Feel For You. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Welkom weer voor wederom drie uur live Zandvoort op zondag op deze 11e augustus 2013. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard, zoals Rob, wat al zijn veel muziek. Maar daartussendoor hebben we natuurlijk nog een uitgebreide evenementenagenda. Rond de klok van half vier. En uh, wat ik net in het nieuws verneem Dat er wel files staan weer richting uh, Zandvoort. Betekent dat er vandaag ook weer de diverse activiteiten zijn. Maar daarover later meer. Uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht. En uh, rond de klok van half vijf de vaste item het dier van de week. En die luistert naar de naam Vidar. En wederom uh, rond de klok van kwart vijf het gedicht van de dag kan ik wel zeggen. En die gaat over de, een van de beste barkeepers van Zandvoort genaamd Vret, Dus dat wordt lachen. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Vret. Uiteraard tussen de muziek door hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. En wij volgen voor u natuurlijk ook de tussenstanden en eindstanden in de eredivisie. Dus, uh, we kijken straks nog even terug naar de wedstrijden die op vrijdag en zaterdag zijn gespeeld. En welke om half één uh, is verspeeld. trouwens. En uh, natuurlijk om half drie de klapper uh, van de week. AZ tegen Ajax. Dat begint om half drie. Wij gaan het voor u allemaal volgen. En uh, er staat nog een heel mooi groot historische GP-gebeuren te gebeuren op het circuitpark Zandvoort. Maar daarover later ook meer. En natuurlijk veel zomerse muziek. Gewoon lekker drie uur lang blijven luisteren naar Zandvoort op zondag. Mits nu de nieuw van Stromé.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 Ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet zeggen,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 Parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi ouest tu cachais, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Ouest ton papa, dis-moi ouest ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi ouest tu cachais, ça doit. Deze stroom mee, die kennen we nog wel van Alorendans. En dit is de nieuwe single Papa Ute bij CFM. Maak zijn naam waar van de zon schijnt Dus pak je radio, renner Frans en zet hem op 106.9. CFM, 24 uur per dag, hete zomerhits, Lekker hè, dat zonnetje. Hier is Michael Jackson. Als eerste hoor je bij CFM Zandvoort op zondag de nieuwe singer van Stromae en Papa Goethe. En erachteraan deze gouden oude van Michael Jackson. Wat mij betreft toch altijd een van zijn betere platen. Dat was de Human Nature. Inmiddels 18 minuten over 2 uur. Nogmaals, goeiemiddag. En welkom bij Zandvoort op zondag. Een druk zondag, uh, Zandvoort vandaag. Ja, erg druk, want we hoorden het al op het nieuws van twee uur. Er staat weer een file richting. Een file naar Zandvoort in de N201. En hoe kan het anders? Natuurlijk, allereerst natuurlijk het heerlijke weer. En de, waardoor men lekker over het strand kan gaan wandelen. En een frisse neus kan gaan, ha gaan halen. Maar daarnaast is er natuurlijk, en dat is gisteren al begonnen... de zomermarkt. Gisteravond hadden we de avondeditie. En vanmorgen om tien uur is er weer een zomermarkt in het centrum van Zandvoort. En dat duurt tot vijf uur. En natuurlijk zijn er met veel uiteenlopende artikelen de lokale ondernemers en de straat, entertainment als mede... het podium zullen niet ontbreken. Dat de Jaarmarkt er echt leven in Zandvoort blijkt uit het feit dat de middenstand actief participeert in dit fenomeen. Bijna alle winkeliers showen hun nieuwste producten in pak en pakken uit op ludieke acties en spectaculaire kortingen. Alle winkels zijn, zijn vandaag natuurlijk geopend. Ook de horeca is betrokken bij de jaarmarkt. Verschillende restaurants hebben speciaal voor de jaarmarkt een marktmenu samengesteld. Dus genoeg reden om te genieten van de zomermarkt. In ieder geval de markt duurt tot vijf uur, maar de gezelligheid zal nog toch diep in de kleine uurtjes doorgaan. Maar dat is ook nog niet alles wat er vandaag te beleven is en waardoor die is ontstaan. Want er is natuurlijk ook een groot ja, evenement op het circuitpark Zandvoort en dan heb ik het over het Nationale Oldtimer Festival en Paddock Porsche. Vandaag is er namelijk veel te zien en te beleven voor de classic fans. Want dan is de 402 Automotive op circuitpark Zandvoort de gast voor het Nationale Alltimer Festival. Diverse merkenclubs zijn aanwezig en tevens heeft men de mogelijkheid... om met een eigen klassieker een aantal ronden over het circuit te rijden. En uh, dus dat is ook voor de classic-liefhebbers... reden genoeg om ook in de auto te stappen en naar Zandvoort te gaan. En, ik hoop het niet voor u, maar dan in de file terecht te komen. En zoals uh, de volgende artiest al zegt, het is natuurlijk geweldig leven aan de kust. Zo is maar net. Kien met La Vie du Bon Côté. En wanneer spring jij, uh, MC, op weg naar het circuit? We <grijngen> Mo Mo Mo moeten eerst even uh, aansluiten. Aanslingeren. <grijngen> Lekkere muziek onderweg bij CFM. Zandvoort op zondag. Voor que je me sente vexé, les critiques qu'on me faisait me péné et me blesser. Mais tout ça c'est du passé. Je sais que je me lamente, pourtant la vie à pleine dents. Je fais selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer, de passer mes peines, non, rien ne change rester événements. Non. non. Ton profite était important J'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans On ne peut pas continuer à exister en portant Le lourd bois des remords d'antan J'ai cessé de me lamenter pour proquer la vie à pleine c'est selon mes idées Je veux mes envies pleines Non J'ai qu'un essayer de changer De passer mes traitements Qu'un changer Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter, ne pas abandonner. Je donne le meilleur de going to pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de pour ne pas me lamenter, Zeker op de zondagmiddag bij CFM. Je Michael Brown en so many men, so little time. Ja, voordat we zo dadelijk aan het weerbericht gaan, uh, Albert-Jan, wil ik toch even kijken naar de eerdere divisie: de tussenstanden. Want uh, vrijdag is er uh, één wedstrijd gespeeld. Hebben we het over de wedstrijd Roda JC tegen Cambuur? Eindstand van die wedstrijd 2-0. En uh, gisteren stonden er vier wedstrijden op het uh, programma: Ja, Heracles Almelo tegen Zwolle 1 tegen 3. Dus wederom winst voor uh, Peck. Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag eindigde in een 2-1. Nak Breda tegen SC Heerenveen. Wederom een overwinning voor SC Heerenveen 0 tegen 2. En daar komt hij. Last but not least PSV Nek. Jij mag het zeggen. Dat is 5-0 geworden. Lees ik dat goed? 5-0? Ja, 5-0. Ongelooflijk. Hè. En zojuist is afgelopen de, uh, uh, ook een topper. Feyenoord tegen FC Twente. De eindstand van die wedstrijd. 1 tegen 4. En maar liefst twee rode kaarten voor Feyenoord. En om half 3, dus over enkele minuten, gaat beginnen... FC Groningen tegen FC Utrecht. En AZ tegen Ajax. En dan hebben we nog één wedstrijd aan het eind van de middag. Om half 5 RKC Waalwijk tegen Vitesse. Goed, en wij gaan op naar het uh, CFMB-bericht, maar is nog even een lekker plaatje. Wat is dit? Juan Luis Guerra. Oeh, klinkt Somers. Burbujas d'amor. Ay, ay, ay, ay, ay ese corazón, se de ante tu voz.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 is hoofd 3 geweest, tijd voor het weerbericht. Zie het uit Zandvoort, weerbericht. Ja, en dan hebben we het over 11 augustus. Uh, vandaag, deze zondag, schijnt geregelde zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En vanmiddag komt het ook enkele buien. Daarbij kan het lokaal tot onweer komen. De west tot zuidwestelijke wind waait matig en aan de zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 19 of 20 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en is er een buienkans. Bij een matige zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar 14 tot 15 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de middag valt het uh, met de buiigheid wel mee. De westelijke wind waait matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 18 tot 19 graden. In de avond en nacht naar dinsdag is het wisselend bewolkt en komt het weer tot buien. De west- tot noordwestelijke wind waait matig en de temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden. Dinsdag schijnt ook geregeld de zon, maar er zijn wederom wolkenvelden en er kunnen buien vallen met daarbij kans op onweer. De wind waait meest matig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt opnieuw naar 18 of 19 graden. Dan kijken we nog even naar vooruit naar woensdag, donderdag en vrijdag. Blijft het droog en schijnt de zon flink. De wind waait meest matig uit het zuidwesten En de temperatuur stijgt woensdag zelfs weer tot 20, 21 graden. En donderdag en vrijdag naar 22 graden. En aan zee natuurlijk uh, naar, en, naar 22 of 21 en 22 graden. En elders in de regio wordt het natuurlijk iets warmer, 23 tot 24 graden. Dus de vooruitzichten uh, zijn redelijk goed uh, en, en oplopend naar het eind van de week. Al dus Rico Schreuder. Uh, weer eens na te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. <sklacht> Zie het en, en wij hebben zin in de zomer bij CFM. Bar Coconut Airways Flight 722 Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fast your safety belts and refrain from smoking until the aircraft is airborne. Whoa! Voor je draaien bij Southport op zondag en hier onderweg uit The Euro Breakdown en de diverse andere hitlijsten. Dat is die van Daft Punk. Hier is Cat Lucky. We're up on nights to get lucky We're up on nights to get lucky We're up on nights to lucky We're up nights to lucky We're nights to lucky We're nights to get lucky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 Hier, Zalvoort. Daar doe je lekker do all, allemaal mee met deze disco-klassieke van de Ritchie Family. Nee, niet de best disco in town, maar wel die andere single uh, Give Me a Break. Inmiddels uh, 14 minuten over half drie geworden. Nou, als Salford uh, in het centrum uh, rondloopt, dan zie je heel veel mooie zandsculpturen. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. En wij weten wie de winnaar is geworden van het Europese kampioenschap zandsculpturen, Albert-Jan. Ja, want de finale van de uh, EK zandsculpturen is gewonnen door... Da, da, da, da, da, da. Ierland. Op de tweede plaats kwam de zandsculptuur van de Oekraïne en Rusland werd derde. De sculptuur van Ierland werd geprezen vanwege het doorlopende verhaal van elementen. Verwerkt in het totaalbeeld. Het is een rond plaatje, al dus de jury. Het is een schip uit de vikingstijd. In het beeld zijn elementen te zien. Uh, naar de, die verwijzen naar de Ierse hongersnood, het Keltisch kruis en naar een mythische strijder. De sculptuur werd gemaakt door Fergus Mulvani. En voor diegene onder u die nog niet weten waar die staat... het is een zandsculptuur vlakbij kaashandel Tromp. Het zandbeeld van de Oekraïne gemaakt door... ja, nou komt hij, uh, via Shelev werd tweede door een veelheid van elementen. Het is zeer informatief en spreekt tot de verbeelding. Uh, het is een gesneden beeld van steen... om waarschijnlijk doden mee te eren zijn te zien in deze sculptuur. Ook in dit beeld zijn er vikingen te zien. De sint sophia kathedraal van Kiev zit ook in het beeld... Ook voor Rusland veel lof van de jury. Het beeld is erg monumentaal en perfect afgewerkt. In de sculptuur zijn twee heilige broers, een Russische schilder... en voorbeelden van typische Russische bouwwerken te zien. De top drie, de top drie krijgen allemaal in symbolische prijs: een Kunstwerk van de Zandvoortse schilder Loes Dirkens. Zij schilderde drie zeegezichten. Ierland krijgt uiteraard het grootste. Kijk, zo is mijn net. Wij gaan door met de muziek en Eros Ramazzotti doet dat al jaren. Maar hij heeft weer een hele mooie nieuwe single. Ik ben We it, joe your bite.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 Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En zo gaat hij nog even door, hè. Je MC, Mike G en DJ Sven bij Stamford op zondag bij ZFM. Nogmaals een hele goede middag. Dat was de Holiday Rap. Krijg je dan geen zin in vakantie? Nou, ik wel hoor. Zo, hé. Hé, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden van de wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie, Albert-Jan. Mag, mag ik de eerste doen? Ja, doe jij de eerste, Oké, okay, goed. Ik? FC Groningen, FC Utrecht, na twee. Twee minuten spelen al 1 tegen 0. En zojuist is er gescoord. Bij die andere wedstrijd hebben we het over AZ tegen Ajax. Daar komt hij dan. Ja, ja. AZ tegen Ajax op dit moment. Een tussenstand van 0-1. Dus dat gaat helemaal goed. En wij gaan door met de muziek. En we hebben er nog twee tot aan het nieuws van drie uur. Waaronder de nieuwe Afici. Feeling my way through the darkness. Guided by a beaten heart.